Let's make the scarecrow A new shirt And wait for spring to come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 Memories from places, fragments that no, never cease. The folded time, erases trapped in webs of reverie. They call my name with traces, empty.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 Ik dacht altijd, wat ik zoek is niet reëel. Het ligt aan mij, ik vraag ook veel te veel. Maar nu blijkt dat ik het de verkeerde. Want jij vindt wat ik vraag wel het minste. En geeft me nog veel meer.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 Foto's van vroeger zie Foto's, pladen die Herken ik toch de meeste niet Meer Wie ben mee Ik speelde wie is wie oh, Van een leven dat ik niet meer Geen krijg ik alles toegediend Of zijn er keuzes die veranderen in vrienden om me heen Niemand kan me dragen Niemand kan me dragen Wat kan me dragen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 En als we dan toch een aanleiding hebben om Sam Sexton uh, weer te laten horen. Dan doen we dat met dit nummer. Love You So. En dat heeft uh, te maken met haar pleegbroer. shy tiny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 Open awake now Yeah, hey now You didn't even break down Can see it in your face now It's time to shake down, It's time to shake down Yeah, I can't hold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 Nieuwkoop. Dus de, dat is net Zuid-Holland. Mm -hmm. We hebben sinds kort hebben een nieuwe bassist En uh, die woont nu in Tilburg. Maar we komen uit, uit Amsterdam. Uh, onze drummer Fee komt uit Amsterdam. Simon komt uit Waarland. Dus dat is echt de kop van Noord-Holland. Mm -hmm. Ik zelf kom uit de Zaanstreek. Ik kom uit Kromenie. Mm -hmm. uh, dus uh, ja. Dus het is eigenlijk toch wel een uh, Noord-Hollands ja. Eigenlijk wel. Oh, ja. Ja. Dat is ook wel waar we het meest spelen. En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 Oh ja.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 Wat een vervelend mannetje, die stem, die ken ik ook. Ver weg is het tijdsbesef, wat is nog goed voor iedereen. Vonkels in zijn ogen, niemand weet het, maar het gaat nog nergens heen. Gelogen, niemand luistert meer en nu is hij alleen Wat een vervelend mannetje en die stem die gaat door mergen mee